Vijf uur. Het NOS-journaal. Na net wel. De jager wil zich aan begrotingsregels houden. Schippers wil borstbesparende operatie bij vrouwen met borstkanker. En jongen aangevallen door Cheetah in Beekse Bergen. Minister De Jager vindt dat Nederland zich aan de Europese begrotingsregels moet houden. Na de ministerraad zei hij dat hij bij de Europese Commissie niet gaat bedelen om clementie...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 Een hulpconvoy met voedsel en medicijnen is aangekomen in de Syrische stad Homs. De vrachtwagens en ambulances van het Rode Kruis... en de Syrische Rode Halve Maan zijn onderweg naar de zwaar getroffen wijk Baba Ammer. Het Rode Kruis heeft toestemming gekregen om de wijk in te trekken. Hoeveel zieken en gewonden er in Baba Ammer zijn is niet duidelijk. Gisteren gaf het Vrije Syrische leger de strijd in de wijk op... nadat de regering had gedreigd met een groot offensief. Uit protest tegen het geweld van het regime sluit Frankrijk zijn ambassade in het land. Gisteren sloot de Britse ambassade al zijn deuren uit veiligheidsoverwegingen. En de Nederlandse ambassade in Damaskus is nog open. Een jongen is vanmiddag in het safaripark Beekse Bergen aangevallen door een cheetah. Het dier beet hem in zijn bovenarm. De jongen was met zijn familie op bezoek in het park. Ondanks boorden dat mensen in de auto moesten blijven... stapten de ouders en de jongen uit om een wandelingetje te maken. De cheetah merkte hen op en viel de jongen aan. Volgens het park schoten de snel te hulp. De cheetah liet uit zichzelf los... waarna het jongetje meteen naar het ziekenhuis werd gebracht. Bezoekers in de safari-bus achter de auto zagen het gebeuren. Minister Opstelten vindt een apart verbod op de verkoop van hash... door koffieshops niet nodig. Gisteren stelde een Kamermeerderheid zo'n verbod voor... in de strijd tegen criminele organisaties in Marokko en Afghanistan. Opstelten vindt het wel een goede gedachte... maar volgens hem is de meeste hash in koffieshops al zo sterk... dat in de praktijk verkoop toch al niet mag. Gemiddeld zit er in hash meer dan 15 procent van de werkzame stof THC. En het kabinet heeft eerder al gezegd... dat zulke sterke drugs niet meer in koffieshops mogen worden verkocht.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 In Enschede zijn vannacht zeven mannen opgepakt na een schietpartij. Eén van hen raakte bij de schietpartij gewond. Hij verkeert niet in levensgevaar. De politie kreeg rond half vijf een melding van de schietpartij in het centrum. Toen agenten daar aankwamen was er niemand meer. Maar later die nacht leverden drie mannen een gewonde Enschedeer af bij het ziekenhuis. Ze werden alle vier aangehouden. En later zijn nog drie andere verdachten opgepakt.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 awb verkeersinformatie. De kop van Noord-Holland komt plaatselijk dichte mist voor. De meeste files zijn korter dan normaal op vrijdag. Er staat in totaal 60 kilometer file. Maar op sommige wegen hebben automobilisten minder geluk. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat een lange file voor Zoete Wouden. 6 kilometer, dat komt door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum is een ongeluk gebeurd. Tussen Alblasserdam en Gorkum staat 14 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. A325 Nijmegen-Arnhem voor Perisik-Haaf 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de andere rijbaan, op de A325 van Arnhem naar Nijmegen. Bij Westervoort is één rijstrook dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedemiddag. Spaanse journalist ontsnapt uit Homs. België bezuinigt ook, maar veel minder dan Nederland. En premier Di Rupa is daar trots. Vier zeggen ze daarop. En we gaan op bezoek bij het belastingkantoor, maar eerst een handtekening met gevolgen. Premier Rutte heeft al last van de strenge Europese begrotingsregels... maar vandaag doet hij er nog een schepje bovenop. Want hij zette zijn handtekening onder het Europees Begrotingsverdrag. En met die handtekening belooft hij dat Nederland in de toekomst... geen begrotingstekorten meer zal laten ontstaan. Het kabinet moet nu al tussen de 9 en de 16 miljard euro bezuinigen... om aan die Europese regels te voldoen. Toch denkt de premier dat het verstandig is... om die regels nu echt in marmer te bijtelen. Correspondent Chris Ostendorf in gesprek met premier Rutte. Meneer Rutte, waar heeft u nou vanochtend uw handtekening gezet? We hebben vanmorgen een verdrag getekend met 25 Europese landen... waarin we afspreken dat deze landen er alles aan zullen doen... om hun financiën, hun overheidsfinanciën onder controle te houden omdat je anders geen economische groei krijgt. Overheidsfinanciën uit controle gaan, die uit de hand lopen, die zijn slecht voor economische groei. En tegelijkertijd dat deze landen er alles aan zullen doen om alle maatregelen te nemen... om ervoor te zorgen dat de arbeidsmarkt de economie weer gaat draaien. Is het heel simpel gezegd zo dat het in de toekomst niet meer mogelijk is meer uit te geven dan er binnenkomt? In de toekomst willen we twee dingen bereiken. We willen dat landen hun overheidsfinanciën op orde hebben... En uh, ten tweede willen we ervoor zorgen dat landen er alles aan doen... om ervoor te zorgen dat de economie gaat groeien, dat er banen komen, dat er welvaart komt. U bent u van de VVD. Uw partij staat erom bekend dat u ervan houdt om uh, strikte begrotingen te maken. Is het straks met dit verdrag in handen nog mogelijk om een SP-PVDA-regering te vormen... die de economie wil stimuleren door eventjes wat meer uit te geven? Wat je moet doen, en uh, los van dit verdrag, wat je altijd moet doen... is uh, maatregelen nemen die zorgen voor economische groei. Dat zijn hervormingen. Uh, waar ik sowieso persoonlijk niet heel erg in geloof... zijn grote investeringen vanuit de overheid in de economie. Maar dat zijn politieke keuzes... die straks niet meer mogelijk zijn met dit verdrag in de hand. Nou, Zo zwart-wit ligt het niet. Uh, want even in de theorie van uw voorbeeld... als je in de toekomst naar een overschot zou gaan... en je zou zo'n merkwaardige constructie aan de macht krijgen... dan zou het denkbaar zijn dat vanwege het overschot, et cetera... maar dan ga ik wel heel erg mee in uw, in uw voorbeeld. Uh, dus dat is niet uitgesloten, maar het lijkt mij niet uh, wenselijk. U heeft nu de discussie in Den Haag over die 3%-norm... die wij in 2013 moeten gaan halen. Nu gaat u dit verdrag tekenen. Kunt u in de toekomst kijken en uh, die discussies zien... hoe dat in Den Haag zal gaan? Er mag weer iets niet van Brussel... Is dit een Brussels dictaat voor de begrotingen van de komende jaren? Kijk, in de eerste plaats dat wij het zo belangrijk vinden... dat alle Europese landen zich aan de begrotingsregels houden... dat is dan juist omdat het ook in ons belang is voor onze economie. Wij exporteren veel. En als andere landen eh, begrotingen uit controle laten gaan... als die mislopen, als die grote schulden hebben... dan kunnen ze onze spullen niet importeren. En dat is slecht voor Nederland. Ten tweede, we doen dit in Nederland zelf, die overheidsfinanciën op orde krijgen... omdat het ook voor ons geldt dat we alleen dan de ruimte creëren om weer banen te krijgen... om te kunnen investeren, om te kunnen hervormen. Dus we doen dit niet vanwege Brussel. Nee, we willen dat Brussel bij andere landen dit ook controleert. En wij doen dit omdat we dit zelf vinden. Dit is in ons belang, uit het Nederlands belang. Maar als u ziet wat de gevolgen zijn, zoveel miljarden bezuinigen... omdat u zich aan de regels moet houden in Europa...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 zo snel mogelijk hier op orde komen. Want die lopen nu te veel uit te passen. Dus u bent niet bang dat uw opvolgers enorm gaan klagen over dat verdrag... waardoor er niets meer kan? Ik denk dat de opvolgers ook in die traditie zullen staan in Nederland. Als je kijkt naar de ministers van Financiën... de ministers-presidenten in Nederland die het afgelopen jaar geregeerd hebben... eigenlijk sinds Joop den L, dan waren dat altijd mensen die zeiden... Je moet een combinatie hebben van overheidsfinanciën op orde... hervormingen, zodat er groei kan komen in een land. Maar zonder dat je overheidsfinanciën op orde zijn, kun je niet groeien. Dan heb je niet de omgeving gecreëerd waarin bedrijven kunnen ontstaan... waarin welvaart kan ontstaan. U zegt sinds Joop den L, maar Joop den L zou dus niet meer kunnen. Ach, laat ik nou hier niet lelijke dingen over Joop den L gaan zeggen. Dat zei de huidige premier of de oud-premier. De huidige premier is dus premier Mark Rutte. Hij was in gesprek met Chris Ostendorf. De Belastingdienst wil 22 van de 40 belastingkantoren sluiten. De fiscus moet 400 miljoen euro bezuinigen... en sluiting van kantoren zou veel kosten besparen. Definitieve besluit moet nog worden genomen... maar zeker is wel dat de kantoren in Heerenveen, in Helmond en in Hilversum... nog dit jaar dichtgaan. Verslaggever Jeroen de Jager ging daarom naar het kantoor hier in Hilversum. Het kantoor van de Belastingdienst in Hilversum... is een van de kantoren die zeker zal gaan sluiten... Dit kantoor hier in Hilsum ligt pal naast het station. Zit in één gebouw, meer of meer, met dat station. Net even bij de balie geweest, ze willen me verder niet te woord staan. Eén medewerker vertelt wel dat ze het weten, dat hen recent is verteld, dat ze zullen moeten verkassen. Met behoud van werkgelegenheid is er gezegd, zullen ze op andere kantoren moeten gaan werken. Nu wat vragen meneer, u komt hier bij de Belastingdienst. Ja. Heeft u gehoord dat dit kantoor uh, gaat sluiten? Nee. Wat zou u ervan vinden als dat dit kantoor dicht uh, gaat? Ja, lastig want ik kan het nu met de fiets af en waarschijnlijk straks niet meer dan. Nee, want gaat dan, uh, ja, u zult dan wellicht in de Amersfoort Alders, terecht moeten. Ja, nou, dat zou heel vervelend zijn. Dan moet je de openbaar vervoer pakken, dan ben ik weer, weet niet hoe lang onderweg. Nee, dat wist ik niet. Heel vervelend. Want? Nou, ik woon in Hilversum en ik moet alles op de fiets doen. Dus ik vind het niet zo handig anders. En kunt u dat niet via internet doen allemaal? Nee, nee. Waarom niet? Omdat ik daar niet zo handig in ben. <laughs> Oké. Okay. Ja. En dan moet u voortaan terecht in Amersfoort of Utrecht? Utrecht, denk ik. En is dat een optie voor u? Nee, niet handig. Nee. En de medewerker aan de balie vertelde me dat ik als journalist het beste contact op kan nemen met persvoorlichting. De ervaring leert dan dat je daar niet heel veel wijzer van wordt. in ieder geval geen gesprek krijgt met de medewerkers hier van dit kantoor. En dus maar die mensen opwachten als ze naar buiten komen. En hier is een belastingmedewerker die wel even wil praten. Ja, dat klopt. En wat betekent dat voor u? Dat ik naar een ander kantoor ga. Weet u al welke? Uh, wij gaan naar Amersfoort. U gaat naar Amersfoort. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het prima. Ja? Uh, ja, het is niet anders. Is het met behoud van werkgelegenheid voor al het personeel? Ja. Voor zover ik weet wel, ja. Oké, okay, dat is ja. mooi nieuws in ieder geval. Ja, vind ik ook. En wat betekent het inhoudelijk? Kan de service uh, voor de burger en voor de ondernemers gewoon overeind blijven? Vind ik een goede vraag, weet ik niet. Daar kan ik nog niet over oordelen, dat weet ik niet. En hoeveel mensen werken hier eigenlijk, hier op dit kantoor? Toen ik hier kwam, dat is een paar jaar geleden, toen uh, waren er 300. En het zijn er nu nog maar 150. Want er is al een groot deel oh, okay. naar elders. Oké, okay, dus 150 ja. mensen die moeten verkassen. Zo ongeveer, ja. Bent u geïnformeerd al uh, ja, over... Ja, ja, ja. Het is allemaal uitstekend gecommuniceerd. Oké, okay. dus daar elkaar... is verder geen onrust over N onder de medewerkers? Nee, nee, niet meer. In het begin wel, omdat het toen nog niet duidelijk was of, of we uh, arbeidsplaatsen mogelijk zouden uh, vervallen. Maar dat is gewoon inmiddels duidelijk dat dat niet het geval is, dus die onrust is weg. Is dat 100% duidelijk dat er geen gevallen, gedongen ontslagen? bij mij bekend absoluut 100%. Ja. Oké, okay, en u woont hier in, in Hilversum? Ik woon in Hilversum ja. Dus dat betekent dat u moet ik gaan moet de bus reizen. Hebben. Ja, u moet de bus hebben. Ja. Maar dat betekent dat u moet gaan reizen. Ja, ik moet gaan reizen. Wij allemaal. Oké, okay. top. Sterkte. Joep. En is het gelukt. Nou, hij gaat dicht, dus het gaat niet eens. Hij gaat dicht? Ja, hij gaat dicht, ja. Wat dus heeft u nou? Nou, nou dan krijg ik dus een telefoonnummer. en Ik moet dus uh, of naar uh, Utrecht of naar Amersfoort. Nu... Het is eigenlijk al een feit. Ja, precies. U kunt hier als particulier niet meer geholpen worden? Nee, absoluut niet. Nee, ik vind het gewoon belachelijk. Oh. Ja. Leuker kunnen we het niet maken, zegt de Belastingdienst altijd. Oh. Wel makkelijker. Ja, ik vind het... Uh, nee. Ik, vind, ik ben het er niet zo goed uh, meer eens, eerlijk gezegd. Oh. Ja. Succes dan. Ja, dank je wel. Kamer van Koophandel, Gooi, Eem en Flevoland... denkt overigens dat de sluiting van het belastingkantoor... niet zo'n grote impact heeft. Omdat de Belastingdienst steeds meer digitaal zaken doet met ondernemers. Straks de beste, de beste horlogemakers ter wereld. Die komen uit Onderzaal. Verkeersinformatie van de ANWB. Edwin Gerritsen met problemen onder andere op de A15. Ja, nog steeds. Maar de weg is daar wel inmiddels uh, weer vrij. Het Kijk, gaat over de A15 van uh, Rotterdam naar Gorkum. Tussen de Kilo Ambacht en Knoop het Gorkum staat 15 kilometer file. Dat kwam door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn dus weer open. Dat was ook gelijk de langste file. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam zat voor 7 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. En daar is de linker rijstrook nog dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Voor het eerst is een hulpconvoi aangekomen in de belegerde Syrische stad Homs. Ambulances van het Rode Kruis en de Syrische Rode Halve Maan proberen de zwaar getroffen wijk Baba Ammer in te komen. Al lijkt dat nu nog onmogelijk. Het Rode Kruis heeft zojuist laten weten dat ze dat ook onacceptabel vinden. Maar terwijl de hulpactie langzaam op gang komt, trekken steeds meer in het nauw gedreven journalisten weg. Daaronder twee gewonde Franse verslaggevers die afgelopen nacht uit Homs konden ontsnappen. En ook de Spaanse journalist. Gabriel Espinosa is in Libanon opgedoken. Zijn laatste indrukken van Homs zijn twee dagen oud. Baba Amr is right now in a deep humanitarian crisis. Everything is lacking there. I mean, you can imagine that bread, for example, is a luxury. Water is a luxury. De wijk Baba Amr is ondergedompeld in een humanitaire crisis. Brood en water zijn luxe goederen geworden. De doden worden s'nachts begraven onder de kogels van scherpschutters. Het gaat om 20.000 mensen die overal ondergedoken zitten. Er is een bunker in de wijk die in werkelijkheid een verbouwd restaurant is. Alles ligt onder vuur, van de vroege ochtend tot de late avond. Dit vertelt Javier Espinosa, verslaggever van de Spaanse krant El Mundo... tegen de nieuwszender Al Jazeera... Hij ontsnapte woensdag uit Homs een week nadat zijn collega's Mary Colvin en Remy Oslik voor zijn eigen ogen werden gedood was Het leger heeft dagenlang geprobeerd de stad binnen te komen. Tot het ze uiteindelijk lukte. Veel inwoners van de stad hebben daar niet op willen wachten en die proberen nu weg te komen. Ik heb gezien hoe zwaar gewonden in dekens werden weggedragen. Ze proberen om zo te ontsnappen. Veel mensen zijn bang om wat er nu gebeurt. Nu het leger, die wijk Baba Ammer, is binnengedrongen. Everything ran out in the past few days. It's a real, very strong siege. So, nothing come in now and nothing go out, or mostly nothing. Het is heel belangrijk dat de hulpconvooien aankomen. Tot nu toe kwam er werkelijk niets de stad in. Het is cruciaal dat de gewonden wegkomen. In ziekenhuizen is helemaal niets meer. Een arts vertelde me, we improviseren maar wat. We doen dingen die we tijdens onze opleiding nooit leerden. We doen maar wat. Zoals de dokter me vertelde, we improviseerden. We doen dingen die we nooit leren in de universiteit. We volgen de regels, want ze hebben geen uitrusting om te volgen wat we leren in de universiteit. Dus so we improviseerden. Javier Espinosa werd opvallend vandaag doodverklaard door het Syrische persbureau. Dat gebeurde nadat militaire papieren van de Spaanse journalist vonden bij een aantal doden. Volgens Espinosa zijn de lichamen van opstandelingen die hem hielpen om uit Holm weg te komen zeker 13 opstandelingen die westerse verslaggevers hielpen werden afgelopen week doodgeschoten. Een bijdrage was dat van onze correspondent Rob Zoutberg. Op nws.nl staat het hele verhaal van Gabriel Espinosa. Dan het buurland België. Want niet alleen Nederland moet bezuinigen. Dit weekend gaat ook de Belgische regering op zoek naar 2 miljard euro... om de begroting van dit jaar niet te laten ontsporen. Maar premier Di Rupo die is optimistisch. Want België doet het volgens hem lang niet zo slecht als de buurlanden. Dames en heren, goedemiddag. namiddag. De Belgische premier Elio Di Rupo. Na de Europese top is hij optimistisch. Globaal gezien is ons land niet zo slecht gepositioneerd. Want Frankrijk, Spanje, Nederland, miljarden moeten die landen gaan bezuinigen. Maar de Belgen, die voldoen voor dit jaar al bijna aan de Europese eisen. We hebben misschien enkele slechte punten, maar ook vele goede punten. Voor dit jaar heeft de regering, die Roepo, al ruim 11 miljard bespaard. En dan is 2 miljard extra helemaal niet zo erg, vindt die Roepo. Ik denk dat na onze moeilijkheden, budgettaire moeilijkheden, 11,3 miljard besparingen en nu 2, 2 miljard extra, is tijd om een beetje meer optimistisch te zijn. Optimistisch gaat die Roepo dus een nieuwe bezuinigingsronde in. Dit weekend moet hij 2 miljard euro vinden. Dat is niet niks, maar volgens die Roepo. Kan het veel erger. Ik heb ook gezien wat gebeurt met onze uh, uh, buren: uh, Nederland, Frankrijk enzovoort. Ik heb hier enkele cijfers. Uh, uh, Nederland tekort is rond 4,5% bij ons uh, 3% en we zijn aan het werken om 2,8 te bereiken. 2,8 tekort voor dit jaar. Dat klinkt goed. Maar België is er nog lang niet. Want voor volgend jaar dreigt een begrotingstekort van 3,5 En dus moet België ongetwijfeld weer gaan bezuinigen. Maar vooralsnog trekt Elio Di Rupo zich daar even liever niets van aan. En blijft hij optimistisch. Het is tijd om de toekomst uh, te zien met hoop. Ik denk dat we moeten meer optimistisch moeten zijn. En dat zei premier Dioroepo uit België. Een bijdrage was dat van onze correspondent Joris van Poppel. En dit zijn Heerenveen geluiden, schaatsgeluiden. Daar wordt geschaatst. De dames en de vijf kilometer. En Marije Joling is namens Nederland in de baan. En hoe doet ze dat, Sebas? Ze is begonnen aan haar laatste ronde. Ze gaat in ieder geval ruim de rit winnen van de Noorse Idan Toen, dat is het Noorse eeuwige talent eigenlijk. Ieder jaar roepen we weer, ze komt eraan en ze klopt op de deur. Maar uiteindelijk komt ze maar nooit echt een keertje uh, heel hard binnen. Marije Joling heeft wel moeite hoor, om uh, op de been te blijven. Een missertje bij het ingaan van de laatste buitenbocht. Sterker nog, ze kwam helemaal overeind. En nu schaat ze dan op de laatste 100 meter op weg naar de finishlijn. Maar ze gaat wel uh, ruim boven de 7 minuten en 10 seconden eindigen. Waar het eerder nog bleek dat ze een beetje rond die 17 reed. Maar met 7 minuten, 16 seconden en 50 honderdste... is ze in ieder geval sneller dan haar ploeggenote Kalijn achter eekte was eerder vandaag in de B-divisie... En dat is belangrijk, want uh, dat kan betekenen dat deze tijd genoeg zou zijn om naar de weken afstanden te mogen over drie weken hier in Ereveen. Maar dan moet ze nog eventjes wachten wat uh, Diane Valkenburg in ieder geval later gaat doen in deze A-divisie. De winnares van de B-divisie, Anouk van der Weijden, ook een ploegenootje trouwens van Marije Joling, is al wel zeker van deelname aan die weken afstanden. En uh, daar komen dus strakjes nog twee dames bij. Marije Joling heeft dus gereden en zij moet nu gaan wachten wat Diane Valkenburg doet. En dan weet ze of die 7,650 genoeg is om naar de weken afstanden te mogen. Beste horloge ter wereld, dat komt niet uit Zwitserland... maar het komt uit Oldenzaal. Het is gemaakt door de Oldenzaalse horlogemakers Tim en Bart Greuneveld. Hun horloge werd door bezoekers van de toonaangevende website Timezone... gekozen tot Watch of the World 2011. Bart Greuneveld is nu in de lijn. Meneer Greuneveld, het is hier in Hilversum, zeven minuten voor half zes. Hoe laat heeft u het? Het is hier ook uh, zeven minuten voor al zes. Nou, de lopen ja. de horloges in ieder geval gelijk. Ja. Gefeliciteerd trouwens. Dank u wel. Ja, kwam dit als een uh, verrassing? Nou, niet echt als een verrassing. Tenminste, we, we werden genomineerd. Een week of drie geleden. En uh, uh, tijdens die drie weken mochten de mensen stemmen. En wij, wij konden de stemmen een beetje bijhouden. Dus we liepen de hele tijd wel uh, voor. En we liepen soms uit. En dan weer iets minder. Maar ah. uiteindelijk hebben wij gewonnen. Als eerste over de finish. V beschrijft ja. u eens, kunt u, kunt u dat? Het model beschrijven wat gewonnen heeft? Nou, het, eigenlijk is het een heel klassieke loge. Met een, uh, wat wij noemen in de logewereld, een complicatie zit erbij in. Dus dat is een uh, mechanisme die de seconden, uh, wijze per stapjes uh, van een seconde laat springen. In plaats van uh, kleine stapjes van... Uh, een tiende seconde. U bent echt uh, een vakman, want ik kan het al niet helemaal volgen. Het is gewoon zo'n minutenwijze. Nou, een heb ik het over. Een, ja, ja, een ja, en dat is gewoon zoals het ouderwets was? Ja, eigenlijk... Uh, nou, uh, vroeger had men een wandklok aan de wand. Ja. Die, die met een slinger. En die gaf vroeger de beste tijd weer. En die secondewijze, die, uh, die sloeg uh, per seconde ging hij een stapje verder. En sinds dat er mechanische horloges op de markt zijn, uh, werd die secondenwijze, die ging veel uh, uh, sneller, met kleinere stapjes, zeg maar. Ja. En is dit nou nog iets uh, mechanisch, of is dit nog ook gewoon in de aansturing iets ouderwets? Dit is uh, absoluut uh, mechanisch, en eigenlijk een uh, ja, heel traditioneel uurwerk. Ja, dus iets moderns, traditioneels, dat is het eigenlijk. Ja. ja. En de materialen, ziet, ziet het er ook uh, hip uit, of is het ook gewoon een ouderwets degelijk lokkie? Nou, de materialen, die, die zijn uh, meerdere materialen. Uh, op dit moment zijn ze alleen in de staal of in het goud beschikbaar. En binnenkort, uh, aankomende week, gaan we nieuwe materialen presenteren. En wat voor soort uh, moet ik dan aan denken? Nou, Eigenlijk mag ik dat niet zeggen, maar... Ja. Uh, Titaan en uh, platina. Ja. We hebben het niet gehoord. Toch? <laughs> er beeld meteen iemand. <laughs> zeg maar, uh, je hebt tegenwoordig ook horloges die heel hip zijn. Die zijn, die zijn in het wit. Uh, en waagt u zich daar ook nog aan? Nou, dat zijn vaak uh, loges in keramische uh, in materialen of kunststoffen. Uh, daar waag ik mij absoluut niet aan. Nee, u, u houdt het hierbij. En als ik nou bij u in de winkel kom, um, en u geeft me geen korting, uh, hoeveel moet ik er dan van neer uh, tellen? Nou, de stalen versie die, uh, die was 35.105 euro. U zegt 35.000? Ja. Oké, okay. dat, dat is een normale prijs? Dat was de, dat was de instappen, die zijn uh, allemaal uitverkocht, 12 Ach. stuks. En we gaan nu verder met uh, Titaan en uh, dan moet u rekenen vanaf zo'n 50.000 euro. 50.000 euro. En er zijn ook mensen die dat gewoon uh, betalen. Er zijn gelukkig mensen die dat gewoon ja, voor... kunnen betalen. <laughs> is voor u wel belangrijk. Maar wat voor soort mensen zijn dat dan, zonder dat u namen gaat noemen? Nou, het zijn uh, verzamelaars. Uh, die mensen die in uh, kopen, die hebben vaak al een collectie van... Uh, uh, soms wel uh, zes of soms ook wel eens dertig horloges of wel meer... En uh, ja, die, die komen naast van Gronenveld erbij. Ze ja. Nou zei ik in het begin, van ja, uh, dat ik eigenlijk had verwacht, en dat hadden we hier allemaal uh, op de redactie, dat iemand uit Zwitserland zou uh, winnen. Uh, waren dat ook de belangrijkste concurrenten? Of komen de beste horloges tegenwoordig uh, gewoon uh, bij u uit de buurt, uit, uh, uit Oldenzaal? Nou, de, de meeste horloges komen inderdaad uit Zwitserland. Het land staat echt bekend om de horloges. En... Uh, wij staan daar tussen uh, vijf zeer gerenommeerde merken met duizenden mensen in dienst. En wij met ons kleine bedrijfje met zes, zes personen. Zeven personen hebben het voor elkaar gebakken om daarvan te winnen. Ja, een beetje het categorie het kleine dorpje verslaat de grote wereld. Ja. Nou, ik wens u uh, nog veel plezier mee en uh, nogmaals van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Dag, Dank vond ik Dank ja, okay. doe dat. Tot ziens. Fijne dag. dag. Dag. We hebben een heel ander onderwerp, en dat is niet zo feestelijk. Althans niet voor degene die het betreft. Want een negenjarige jongen is in het safaripark Beekse Bergen... aangevallen door een cheetah. We hebben nu dierenarts Sjaak Kaandorp van de Beekse Bergen aan de lijn. Kaandorp, wat is er gebeurd? Uh, papa, mama en twee kinderen... en uh, ik meende zelfs dat het jockey tien was... die zijn uitgestapt in het jachtluipaardengebied... Ja. Die hebben blijkbaar alle waarschuwingen, maar wat dan ook, niet gezien. Ze verklaarden ook achteraf dat het natuurlijk als het was. En dat jochie, dat zag op een gegeven moment zo'n jachtluipaard. Dat zijn katten van een kilo of 42. En die schrok natuurlijk en de hart weg. En dit jachtluipaard heeft het gedacht: van ha, prooi. Het is natuurlijk leuk om mee te spelen als iemand hard voor je weg holt. Die heeft, het jochie, heeft dat kind bij de bovarm gepakt. Die ouders hebben vervolgens dat kind ontzet zijn weer in de auto ingestapt en zijn verder gereden. En een kilometer verder bij de parkeerplaats zijn ze gaan kijken hoe erg die wond was. Nou, Dat was natuurlijk toch best een flinke vleeswond. En we hebben ze begeleid naar het ziekenhuis waar de, dat jongetje verzorgd is. Ja, dus die ouders die konden het kind inderdaad de arm uit de mond gewoon van die chita halen? Nou ja, een jachtluipaard, als je, als je heel hard boer roept, dan loopt die jachtluipaard weg. Kleine kinderen zien ze bij wijze van spreken nog wel als trooi. Maar het is natuurlijk geen leeuw of een... Of een uh... Of een tijger of iets dergelijks. Want uh, ja, God, dan ben je kansloos. Ja. Het, het grote uh, probleem zit er dus in dat ze uitstapten. Dat weet iedereen uh, in principe als je het park bezoekt dat het mag. Maar uh, het kan dus wel. Ja, dat kan wel. Ik denk ook dat die mensen zich vergist hebben. Dat perkt daarvoor. Daar zitten de Afrikaanse wilde honden En er zit op dit moment een nest met uh, vier jonge cheetahs. Dat is allemaal afgesloten. Het perkt erop. Daar lopen de jachtleiparen vrij rond. Er zijn natuurlijk grote waarschuwingen. Die mensen die zeggen ook, ja dat hebben we niet gezien of niet gelezen. Ja. En uh, al met al is het, ja, voor ons is het een unieke ervaring. Hoor. We bestaan 44 jaar, er komen 800.000 bezoekers per jaar. Dit is nog nooit gebeurd. En hoe precies, weet ik ook niet. Mensen... Waren natuurlijk geschrokken, vooral het kind. Ja, de En wij kan... schrikken daar dan weer van. Ja, dat kan ik me goed, voorstellen. En gelukkig geluk dat alles min of meer met dus de Siss er afloopt. Ja, wat weet u verder hoe het nu met, uh, met die jongen gaat? Ja, hij is naar het uh, sint het ziekenhuis in Tilburg gegaan. Ze hebben daar op verzorgd. ze hebben dat gehecht. En dat zal natuurlijk nog wel eventjes pijn doen en, uh, en vervelend voor de jongen zijn. Maar uh, dat is het dan ook. Bij mm -hmm. het... wijze van spreken hetzelfde als dat een, een flinke rotweiling in je bovenarm bijt. Daar ben je ook niet blij mee. Nee, precies. Maar uh, het, het zit er gewoon nog allemaal aan. Het is gehecht en dat kan inderdaad met een paar weken herstellen. Maar nu, u zelf als uh, park, denkt u nu ook nog na over... Van, ja, klopt het dan allemaal wel? Klopt de beveiliging? Moeten we andere maatregelen nemen? Nou, wat ik zei, het is natuurlijk al hartstikke uniek dat in 44 jaar dat, uh, dat dit de eerste keer is. Dus wat is de kans? Ik vind persoonlijk, het, een dagje Afrika is natuurlijk wel hartstikke mooi. Dat je tussen de dieren doorrijdt. We hebben in het verleden de Afrikaanse wilde honden en de leeuwen en de neushoorns al afgesloten. Want daar zal maar eens een keer een gek uitstappen. En in dit geval hebben we bij de jachtluipaard altijd gedacht... wij zijn niet zozeer een prooi voor een jachtluipaard. Misschien wel een kind die had gerollen. Ja. En dan nog, als een jachterpaard zou willen moorden... had hij het al lang gedaan natuurlijk. Ja, het is in ieder geval... Het, het, het, zijn, niet, het zijn niet de dieren waar je nou de allergrootste schrik van moet hebben. Nee. Maar goed, we, we zullen het evalueren en kijken of we dat toch nog duidelijker maken... dat mensen niet moeten uitstappen. Ja, stap nooit uit. En zoals die ouders al zeiden tegen u... Precies. Dat is onverhoofelijk exact. stom. Meneer Kaandorp, ik uh, dank u wel dat u even aan de telefoon heeft willen komen. En wens u een prettig weekend. U ook.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 Radio 1, het NOS-journaal. Een hulpconvoi met voedsel en medicijnen is aangekomen in de Syrische stad Homs. De vrachtwagens en ambulances van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan zijn met toestemming van het Syrische regime onderweg naar de zwaar getroffen wijk Baba Ammer. Het is niet duidelijk hoeveel zieken en gewonden daar zijn. EU-president Van Rompuy heeft het belang benadrukt van begrotingsdiscipline. Wat men denkt te winnen door de begrotingsregels te versoepelen, verliest men door een stijging van de rentetarieven, al dus Van Rompuy. Nederland is een van de landen waar het begrotingstekort hoger is dan de toegestane 3%. Minister Opstelten vindt een verbod op de verkoop van hars door coffeeshops niet nodig. De hars is in de praktijk al zo sterk dat verkoop toch al niet mag. Nederwiet is in het algemeen minder sterk en mag nog wel. De Kamer wil met een verbod op harsverkoop criminele organisaties in Marokko en Afghanistan bestrijden. En u kon het net ook al horen. Een jongen van negen is in Safari Park Beekse Bergen aangevallen door een cheetah. Hij is gebeten in zijn bovenarm en moest in het ziekenhuis worden gehecht. Hij was met een paar mensen onder wie zijn moeder, ondanks een verbod, een wandelingetje aan het maken toen het jachtluipaard hem aanviel. Hij werd ontzet door medewerkers van het park en bezoekers in een bus. Die zagen het gebeuren. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Vandaag grote verschillen in het noorden van het land rond de Wadden mistvelden. In het midden van het land heeft de zon geschenen en in het zuiden was het grijs. Ook temperatuurverschillen navernand, want op de Wadden is het maar 5 graden geworden en in de zon plaatselijk 13. Vannacht blijven wolkenvelden en opklaringen elkaar wat afwisselen. Op de meeste plaatsen in het zuiden is het tamelijk bewolkt en hier en daar kan het ook nevelig zijn nog in het noorden. Minima tussen 2 en 6 graden, en die 2 graden natuurlijk waar het even opklaart. Dan morgen in het noordwesten misschien een spatje motregen in de ochtend, daarna is het meest droog... En geleidelijk gaat de zon op meer plaatsen schijnen, vooral in het zuiden van het land. Daar kan het dan 14 graden worden, op andere plaatsen is de graad of 11. En er staat een zwakke tot matige wind uit de zuidelijke richting. Dan in de nacht naar zondag op meer plaatsen wat gespetter, zondag overdag misschien nog een bui, maar ook wel weer wat zon. En de dagen daarna blijft het licht wisselvallig met een daling van temperatuur. Dinsdag is het overdag 7 graden en in de nacht kan het dan licht vriezen. ANWB verkeersinformatie. In de kop van Noord-Holland komt plaatselijk dichte mist voor. Verder is het minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. Er staat in totaal 60 kilometer file. De files die opvallen op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... staat tussen Borren en Eurmond, vijf kilometer na een aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A4, Den Haag amsterdam voor Soetewoude, 7 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A15, Rotterdam-Gorkum, voor Sliedrecht, 6 kilometer. Dat komt er aan aanrijding, maar de weg is weer vrij. En op de A325...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 De NOS, het Radio 1 Journaal. Een borst amputeren bij vrouwen met borstkanker is vaak niet nodig. Blijkt uit onderzoek, een groot internationaal onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Want een borstsparende operatie kan in de toekomst dezelfde kans op overleven bieden als een amputatie. Minister Schippers van Volksgezondheid reageert op de resultaten. Het is fantastisch nieuws. Uh, het nieuws zegt eigenlijk dat heel vaak daar waar nu wel post plaats hebben, dat niet hoeft. Ja, voor de vrouwen die het betreft in de toekomst is dit uh, ongelooflijk belangrijk. Goed nieuws zegt u, maar kunt u er als minister ook nog wat mee? Ja, het is fantastisch nieuws, vooral voor de patiënten. En daarom is het van groot belang dat alle ziekenhuizen en alle artsen die hierbij betrokken zijn... Hier zich van bewust zijn en dit ook daadwerkelijk gaan toepassen. En daarom zal ik ook de inspectie vragen wanneer ze daarop te kunnen toezien. Dus u wilt um, ziekenhuizen stimuleren, maar gaat u ook mensen informeren hierover? Nou, kijk, de, de eigen beroepsgroep die leest deze onderzoeken beter dan ik. Uh, die houdt de vinger aan de pols beter dan ik. Uh, van belang is dat nu het ook daadwerkelijk wordt toegepast... in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat het consequenties heeft, zodat vrouwen... waarbij je kan voorkomen dat een borst wordt afgezet... dat je dat ook daadwerkelijk in de toekomst niet meer doet. De minister was dat. Esther Smit kreeg in 2008 borstkanker. En maakte daar samen met haar dochters een kinderboek over. Een citaat daaruit van dochter Luna... Voor mij is het nooit helemaal voorbij. Ik zie mijn moeder elke dag in de badkamer. Met één borst. Dus ik denk er iedere keer aan. Wat vind je achteraf van het feit dat ze die ene borst heeft? Dat, dat die andere weg is gehaald? Ja, het is veiliger. Maar ja, ik vind het dus wel goed dat ze het gedaan heeft. Ik had het zelf denk ik ook gedaan als ik het had gehad. Ik dacht toen ik het hoorde dat dat in veel gevallen niet nodig was: die borst helemaal weghalen. Wat erg voor al die mensen die dat hebben gedaan, terwijl het niet hoefde. Ja, het is misschien handig om te vertellen hoe het bij mij ging. Ik had een tumor van uh, ruim vijf centimeter en uh, kreeg uh, eerst chemo. Onder andere om te kunnen monitoren of de chemo uh, zou aanslaan... maar ook uh, om de tumor kleiner te maken... zodat de kans op een borstbesparende operatie groter werd. En toen uiteindelijk de tumor uh, geslonken was tot een halve centimeter... Toen kwam bij mij de vraag van ja, waar gaan we nu vanuit bij de operatie? Van de oorspronkelijke vijf centimeter of uh, van die halve centimeter? En de artsen waren daar ook niet van overtuigd wat de, het antwoord op die vraag was. Um, dus toen heb ik gekozen voor een borstamputatie. Maar was raar dat die dokters dat niet kunnen zeggen? Dat, dat moet toch eenduidig te vertellen zijn of... Nou, het is niet zo dat ze, dat ze zeggen, zoek het maar uit. Ik bedoel, je krijgt de medische informatie die er is... die krijg je natuurlijk als patiënt. En, en je kan met je artsen praten over... Ik heb op een gegeven moment ook wel gevraagd uh, aan mijn chirurg... omdat ik het uh, omdat ik nog niet overtuigd was wat hij nou daadwerkelijk vond. Van Stel dat, dat ik uw vrouw was of uw dochter. Wat zou u mij dan adviseren? Ja, en ik had een chirurg die het zeker voor het onzekere wilde nemen. En die zei, ja, dan zou ik voor een amputatie gaan. Maar... Er zijn vast ook chirurgen die zouden zeggen... ik durf het wel aan om borstbesparend te opereren... uitgaande van die halve centimeter. Dus ja, je, ja je, uiteindelijk ligt de keus bij jou. Maar ik heb dat eigenlijk ook wel... ja, ik vond het een moeilijke keus, maar ik heb het ook als prettig ervaren... dat ik dat uh, zelf kon beslissen. En dat ik daarin ook mijn gevoel kon volgen. Is het zo bezien wel een uh, zegen dat men tot ontdekking is gekomen dat het best zonder kan... voor 10.000 vrouwen per jaar. Ja, ik ga er toch vanuit uh, dat naar aanleiding van de, de onderzoeksresultaten... chirurgen nu sneller geneigd zijn om te zeggen... ja, het is veilig om borstbesparend te opereren. Ik denk trouwens dat het ook heel erg ligt aan, uh, aan, aan de soort chirurg. Je hebt natuurlijk chirurg van de oude stempel. En uh, uh, zo een had ik er, waar ik overigens echt ja, me heel erg prima bij gevoeld heb. En je hebt natuurlijk ook uh, uh, ja, hele jonge mensen... die de, van de nieuwste methodes gebruik maken. Ook, ook qua hechtingen en, en dat soort dingen. Um, dus misschien dat die eerder geneigd zijn... om, uh, ja, om, om die onderzoeksresultaten direct in de praktijk uh, te laten doorwerken. De vrouwen zijn er rijp voor het nou de chirurgie nog. Dat is eigenlijk de conclusie dan. <laughs> ja... Ja. Esther Smit zei dat tegen onze verslaggever, Trudy van Rijswijk. Sebastian Timmerman zit al de hele middag te kijken... naar de wereldbeker in Heerenveen in Tijalf, naar het schaatsen. Er zijn drie ritten geweest op de vijf kilometer vrouwen. De dwel gaat ja. zo ook de, de baan op. Ja. Sebastian, dan moeten we eens het klassement opmaken. Wordt een beetje redelijk Tussen gereden? Het, nou, het valt me niet tegen. Alhoewel, maar Masako Hozumi niet aan de tijd is gekomen... waarmee Anouk van der Weijden eerder vandaag de B-groep won. Van der Weijden, de Nederlandse, deed dat in 7.0728. En de snelste tijd tot nu toe, die tijd van Masako... Tako Hozumi uit Japan staat op 1761. Dus zij is toch uh, de, ruim drie seconden langzamer dan Anouk van der Weijden was in die B-divisie eerder vandaag. Nou wordt er dan wel altijd meteen uh, door een beetje de kritische journalisten gezegd: Ja, maar in die B-groep rijden met vier dames tegelijk. Want dan starten ze in kwartetstarts. Dus als het eerste paar zeg maar, op de, de finishstreep is, dan wordt het volgende paar alweer weggeschoten. En daardoor heb je wel veel vaker een richtpunt, een dame voor je in de baan. Maar goed. 7.0728 is gewoon een goede tijd van Van der Weijden. Maar die 17-61 die Ozumi heeft gereden is ook best aardig. Olga Graaf uit Rusland deed er een seconde langzamer over. Staat tweede. De Japanse Ishino staat derde. En Marije Joling staat voorlaatste momenteel op de vijfde plaats. Maar die 71650 van haar kan nog altijd genoeg zijn uh, om deel te mogen nemen aan de weken afstand Over drie weken hier in Ereveen op de vijf kilometer. Maar daarvoor moeten we nog wachten wat Diana Valkenburg gaat doen. Diana Valkenburg gaat strakjes het wel tegen Yevgenia Dimitrieva uit Rusland. En dan komen de echte toppers op die lange afstand in, op de langste afstand in actie. Want Nederland doet toch normaal gesproken nooit echt mee voor de medailles op deze vijf kilometer. Stephanie Beckert wel de Duitse. Hij rijdt in de voorlaatste rit tegen Cindy klassen En in de laatste rit de Olympisch kampioene en de regerend wereldkampioene Martina Stablikova tegen de inmiddels 40-jarige Claudia Perstein. Dus dat belooft wel een mooi duel te worden. Inzet dus voorlopig. Die zeven minuten, tien seconden en een 600ste van die Masako Hozumi uit ja. Japan. En, uh, Subas, wat men zich, uh, zich ook afvraagt... is van, nou, dit zijn de Nederlandse deelnemers, de Nederlandse dames... maar Irene Wust die heeft echt voor andere afstanden geveld. Ja, ja, ja. Kijk, uh, Irene Wust die rijdt die vijf kilometer... eigenlijk alleen maar wanneer het uh, deel uitmaakt van, uh, van uh, het wereldkampioenschap Allround. En dan doet Irene Wust, dat trouwens ook helemaal niet verkeerd, hoor. Die kan zo'n vijf kilometer, als zij zich daarop richt... als zij zich daarop richt, kan ze die uh, echt wel goed af, uh, afleggen... Uh, bij die week al rond. Bijvoorbeeld reeds 7 minuten, 2 seconden en 3900. Dat is gewoon een hele goede tijd. Maar voor WUST liggen de prioriteiten echt zeg maar, op het middellange afstandswerk. 1000 meter, de 1500 meter waarop ze Olympisch kampioen is. En de 3 kilometer waarop ze Olympisch kampioen was in Turijn in 2006. En die 5 kilometer, dat vergt dan toch nog zoveel extra aandacht. Dat, uh, dat is gewoon te veel. Vandaar. En gaan we straks het vizier richten op Diana Valkenburg. Komt na de wijl dus in de baan. Straks ook bijrijders moeten verantwoord rijgedrag vertonen. Er komt een campagne. Verkeersinformatie van de ANWB. Edwin Gerritsen, er zijn problemen op de A2? Op de A2, ja, daar is een ongeluk gebeurd. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Borren en Eurmond... staat inmiddels 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoete Wouden... 7 kilometer file. Dat komt door wegwerkzaamheden en de linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Ik weet niet of bij het ongelukken op de A2 jongeren betrokken zijn... maar het is wel een feit dat bij veel auto-ongelukken jongeren betrokken zijn. Een derde van de verkeersdoden is zelfs onder de 24. Veilig Verkeer Nederland start daarom een nieuwe campagne. Niet gericht op jonge bestuurders, maar op bijrijders. Want die moet meer verantwoordelijkheid nemen, vinden ze. Verslaggever Josephine Trehi ging een stukje rijden... met José de Jong van Veilig Verkeer Nederland. Nou, José, jij gaat rijden. Ik ben de bijrijder. En jij gaat me vertellen wat ik moet doen, hè? Ja, want uh, er is uit onderzoek gebleken dat er heel veel ongelukken gebeuren. Uh, ook onder passagiers. Uh, heel veel dodelijke slachtoffers. En dat komt omdat ze heel vaak de bestuurder afleiden. Of dat de bestuurder afgeleid wordt door zijn eigen mobiele telefoon of andere dingen. In het is waarschijnlijk ook handig als de bijrijder dan de tomtom bedient. Ja, als hij dan het juiste adres weer intoetst. Ik zet hem nu al even uit. De radio is ook een, uh, iets wat afleidt, want hij kijkt dan niet op de weg, maar uh, naar de radio. Dus als uh, de passagiers of als jij hem harder wil, of ik wil hem harder, dan kan jij hem harder zetten. Toch zijn dat eigenlijk een beetje open deuren, hè? Eigenlijk wel, maar we willen dat gewoon nog een keer duidelijk maken. En natuurlijk niet te vergeten is de plek naast de bestuurder altijd wel de lekkerste plek om te zitten. Dus dat willen we nu meer lading gaan geven, dat het niet alleen de lekkerste plek is, maar dat je er ook wat voor moet doen. Oké, okay, dus radio, tom, tom, wat moet ik nog meer opletten? Uh, als de telefoon gaat van de chauffeur, dan uh, mag je die ook opnemen. Oppas oh, op voor die buster. Maar je doet het goed, hè? Ja, want een chauffeur ziet niet alles. En als er meer ogen meekijken, kan dat weer ongelukken voorkomen. Nou, ik zei het nu, maar eigenlijk voor de mensen dat het heel erg irritant als je meekijkt, toch? Ja, en dat willen we eigenlijk uh, oplossen door deze campagne te starten. Dat het dus eigenlijk best stoer is om ernaast te zitten... En eigenlijk heel goed is om er wat van te zeggen. En hoe gaat de campagne eruit zien? Uh, we gaan uh, jongeren aanspreken op punten waar zij vaak komen. Op uitgaanspunten, bij bioscopen, bij uitgaansgelegenheden. Uh, in die bioscopen gaan we een spotje draaien. Daarnaast openen we een website en een Facebookpagina... waar mensen het kunnen liken. Maar gaat zo'n campagne nou helpen om het aantal slachtoffers terug te dringen? Ja, dat weet je nooit zeker, maar het is altijd een stap in de goede richting. En dat zei José de Jong in een reportage van Josephine Trehi, de bijrijdster Als het aan het kabinet ligt, gaat de dubbele nationaliteit in de ban. Mensen die naar Nederland komen, maar ook geboren Nederlanders... die naar het buitenland vertrekken, mogen in de toekomst maar één nationaliteit hebben. Alle uitzonderingen worden nu ook geschrapt door minister Lisbeth Vies. Mensen die de Nederlandse nationaliteit willen krijgen... die zullen aan bepaalde eisen moeten voldoen... Belangrijk daarbij is dat ze zich kwalificeren, dat ze in hun eigen onderhoud uh, kunnen voorzien. En belangrijk daarbij is ook dat in de Rijkswet Nederlanderschap, die eigenlijk al uitgaat van het feit dat het wenselijk is dat mensen één nationaliteit hebben, waar we nu een aantal uitzonderingen op hebben gemaakt, dat die uitzonderingen geschrapt worden. Maar wat voor uitzonderingen zijn dat dan? Kunt u er eens een paar noemen? Dat zijn uh, uitzonderingen voor mensen die uh, getrouwd uh, zijn uh, met een uh, Nederlander. Die hoeven dan niet aan allerlei eisen te voldoen. Mensen die uh, Nederlanders die naar de toekomst toe uh, in Amerika willen gaan wonen... of in Zuid-Amerika of in Afrika willen gaan wonen... en uh, dan ook een tweede nationaliteit uh, aan willen vragen... die wordt gevraagd om dan de Nederlandse nationaliteit op te geven omdat we ervan uitgaan dat het gewenst is dat mensen één nationaliteit hebben. Het zijn dus bijvoorbeeld expats die uh, daar tijdelijk naartoe gaan om te gaan werken. En die mensen die zeggen, ja maar wij willen eigenlijk wel een uh, dubbele nationaliteit houden. Uh, maar u gaat er niet mee akkoord, waarom niet? Omdat het belangrijk is dat mensen eh, één nationaliteit eh, hebben en het is een vrijwillige keuze van bijvoorbeeld mensen die in Nederland geboren zijn om in Amerika of eh, ergens anders te gaan wonen. Zij moeten zich realiseren dat de keuze voor een tweede nationaliteit dan ook tot consequentie heeft dat ze de oorspronkelijke nationaliteit eh, verliezen. U zegt het is belangrijk dat mensen één nationaliteit hebben. Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Omdat je je daarmee verbindt aan het land waar je, als dat Nederland is waar je geboren bent, waar je een bepaald gevoel bij hebt. Dat het belangrijk is ook voor de manier waarop je meedoet in het land waarvan je de nationaliteit hebt gekregen of hebt aanvaard. Dat vragen we voor mensen die de Nederlandse nationaliteit aannemen en dus hun oude nationaliteit daarvoor opgeven. En dat vragen we dus ook voor van geboren Nederlanders die een tweede nationaliteit zouden willen aanvaarden. Begrijp ik het dan goed dat het onmogelijk wordt om um, een dubbele nationaliteit te krijgen in nieuwe gevallen? Het, het is goed dat u benadrukt dat het wetsvoorstel alleen betrekking heeft op nieuwe gevallen. En uh, wij vragen dan mensen om afstand te doen van de tweede nationaliteit. Dus het wordt onmogelijk om in de toekomst twee nationaliteiten te hebben? We gaan in ieder geval in de wet dat zo goed mogelijk uh, dichtschroeien. Het uitgangspunt was al dat mensen één nationaliteit hebben. Daar waren een aantal uitzonderingen op mogelijk en die uitzonderingen die komen te vervallen. Een aanscherping dus. De plannen moeten overigens nog wel worden goedgekeurd door de Tweede en de Eerste Kamer. U hoorde minister Spies van Binnenlandse Zaken in gesprek met Marcel Bril. Vorig jaar verhuisde hij van Washington D.C. naar de stad van de liefde Parijs. Maar dat in Parijs de liefde zo serieus wordt genomen... dat er liefdesbrieven verspreid worden in de metro... dat had onze correspondent Ron Linken nooit kunnen vermoeden. Vanochtend in metrolijn 12 ligt op iedere stoel een bedrukt A4'tje. Een liefdesbrief. Nee, niet zo eentje van wie was die mooie vrouw... met kastanjerood haar en groene ogen... Nee, dit is het trieste relaas van Leyin en Julien. Uitgeprint en achtergelaten. Een student pakt de brief op en begint te lezen. Een vrouw legt het meteen ongeïnteresseerd op de stoel naast haar. En een man in overal houdt het in zijn grote handen vast. We hebben een relatie die tien jaar heeft geduurd. Bah, wat heb ik toch een hekel aan dat woord, relatie. Maar we, dat zijn Leyin en ik... Julien. Acht weken geleden heeft ze me verlaten en ik kan alleen maar denken, hoe win ik haar terug? Een ultieme poging. Iedere dag zult u hier een gedicht van mij vinden, op lijn 12, waar zij ook altijd in rijdt. In de hoop dat het me lukt haar terug te winnen, haar nog één keer te raken. De student is afgehaakt, die zit inmiddels met zijn smartphone te spelen. De mevrouw is verdiept in de krant, alleen het ketelpak leest aandachtig verder. In het begin waren we smoorverliefd. We verkenden elkaar lichamelijk en geestelijk. En voelden ons steeds meer bij elkaar op ons gemak. Ze zeggen wel eens dat de eerste ruzie tussen twee geliefden... een voorbode is van wat gaat komen in de toekomst. Onze eerste ruzie was op een middag. Ik weet niet eens meer waarom. En wat ik me nu wanhopig afvraag, is of ik toen die voorbode heb gemist. Liefdesgedicht. Zij, volgens zichzelf, maar ook volgens Baudelaire. Ontmoeting van oost en west. In de atmosfeer van je zwarte haar een ontmoeting van woede en liefde in je ogen. Tedere nachten en ochtenden van hoop. De volgende halte komt. Tot aan het sissen van de deur leest de man in de overal door. Dan staat hij op. Aarzelt even, vouwt de liefdesbrief op en stopt hem in zijn zak. Net als ik. Mooi. Bijdrage was dat van Ron Linker. Wilt u nou uh, die hele liefdesbrief verlezen? Met die nieuwsgierig daarna. Ga dan even naar zijn eigen Twitter-account. Aprostaatje Linker FRA en FRA is met hoofdletters gespeeld. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Martij Nijhuis. NRC heeft het vandaag opnieuw over het Nederlandse begrotingsprobleem. De krant citeert een paar buitenlandse kranten... die zich allemaal lijken te verkneukelen. Zo schrijft The Guardian... De Nederlandse regering heeft behoord tot de sterkste bepleiters... van bezuinigingen voor Griekenland en de andere landen die zijn gered. De cijfers van donderdag veroorzaakten een zeker leedvermaak... bij die schuldenlanden. Jeroen Pauw heeft vanmiddag gereageerd op de ophef... na zijn interview met Neberhaad Al-Bayrak... Veel mensen vinden dat hij te lang doorzeurde over het feit dat ze vrouw is en van Turkse afkomst. Ik dacht dat Al-Bairak het wel met me eens zou zijn dat er nog steeds te weinig vrouwen en alochtonen op goede positie zitten, zei hij in het televisieprogramma De Halve Maan. Ik was alleen, net als Paul overigens, zonder die mee te slepen... in welke val dan ook, hoor. Maar eh, er niet op voorbereid dat ze, dat ze dit zou ontkennen. Ik, ik, wij dachten echt, dit is een ABC'tje. Ja, maar dat uit, was, vooral... uh, Jeroen, dat ja. was duidelijk. En vervolgens nam, je, nam men je kwalijk... dat je je verder wat verongelijkt bleef tonen. Ja, dat, het is hetzelfde gevoel als dat je voor open goal staat... En je hebt de bal en je schiet over of naast. Ja, heel erg. Weet je, Dan ben je ontzettend chagrijnig op jezelf natuurlijk. In het tv-programma van vanmiddag was ook PvdA-Ronald Plasterk de gast... en volgens hem was het gewoon een misverstand. Nebel had totaal begrijpelijk en logisch gezegd... ik wil op mijn verdiensten beoordeeld worden... en niet op mijn vrouw zijn of op mijn Turkse familie. Maar daar ging het ook niet over. Maar, daar ging het ook niet over. maar dat was wel wat zij wilden zeggen. Ja. Dus volgens mij was dat met één zin op te helderen geweest. Ja. Ja. Nou, dat denk ik ook achteraf, want die dingen gaan dan inderdaad door elkaar lopen. Want wij hebben niet gezegd, u zit hier omdat u vrouw bent. En Plasterek is een directe concurrent van Al Bayrak. Ook hij is immers in de race om leider te worden van de Partij van de Arbeid. Hij benadrukte nog maar eens dat hij Jeroen Pauw wel begreep. Zij wilden op een meritisch beordeld worden. En de vraag die jullie ja. wilden stellen is... maakt het uit voor je, voor je politieke positie... dat je steun krijgt uit bepaalde groepen? Nou, We waren een paar dagen geleden in Rotterdam. Daar vinden een heleboel mensen dat het logisch is... dat ja. je op een Rotterdammer stelt. Even los van... De, dat vind ik niet, uh... he, die moeten ja, vind je eigen ook keuze niet, maken nee, zeggen, nee. tegen de ja. Rotterdammers. Ja, want voor de duidelijkheid... Al Bayrak komt uit Rotterdam en Plasterk niet. Iets heel anders dan. Dit nummer gaat u de komende tijd waarschijnlijk nog veel horen. It's you, made, and everybody Nou, jij kan allemaal meezingen. Ja, ik, je doet het erom. Ja, You and Me van Joan Franka, De Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Is die met die grote veren-tooi. De Indiaan. Precies. Volgens Nu.nl is het nummer nu al even succesvol... als de Eurovisie-hits van onder andere Malte McNeil en Teach In. Want het liedje komt deze week binnen. Op nummer drie in de mega top 50. Het is volgens Nu.nl voor het eerst. In het hele bestaan van het liedjesfestival... dat de Nederlandse inzending zo hoog binnenkomt in de hitlijsten. In het Parool gaat het over de jongen van 15 in Amsterdam, die vannacht een schamschot opliep door een kogel toen hij in zijn kamer zat. Er was een schietpartij in de gang tussen twee groepen. De jongen werd dus geraakt door een verdwaalde kogel. De NOS meldde vanochtend dat de andere kogels in de gevels terecht waren gekomen. Maar volgens het parool gingen ook de andere acht kogels door ruiten heen. Op de voorpagina staat een foto van een ruit met zo'n groot kogelgat erin. Zaljant detail, aan de gevel van het huis hangt een bordje met te koop. Maar dat is vast toeval. TV West heeft het over de lange files op de A13 vanochtend. De weg was afgesloten omdat er een zwaan was neergestreken in de middenberm. Een verslaggever maakte een mooi sportverslag over de actie van een dierenbeschermster. De dame die stapt over de vangrail in de middenberm, loopt naar de zwaan. Ja, die is daar niet heel erg van gediend natuurlijk. Hij probeert te vliegen, ja, lukt het er? Nee, ze heeft hem nog niet, ze heeft hem nog niet. Ah, daar, oh, niet onder, niet daaronder door, want anders dan wordt het echt een probleem. Ja, hij steekt de snelweg over, voor, met gevaar voor eigen leven. Nou, die zwaan werd uiteindelijk toch nog gevangen. Het leverde dus wel lange files op, beide kanten op. NOS nieuwslezer Dorad Megens typeerde het op Twitter als... Een gevalletje zwaan kleef aan. Ik vond het een beetje wat hebben van dat verslag van Meatloaf destijds. Weet je nog wel? Ja, precies. Paradise by the Dashboard Light. Het ging over heel iets anders. Maar de toon was wel een beetje vergelijkbaar. Leuk. hoort toch liever Meatloaf hoor? Goed. Volker. Dankjewel uh, Martijn. Martijn Nijhuis die stelde het media-overzicht van vandaag samen. Wat gaan wij straks doen? Natuurlijk gaan we even kijken bij Sebastian Timmerman in uh, Tijalf. Uh, op dit moment wordt de baan gedwijld, De machines zijn net van de baan af. Diana Valkenburg gaat straks beginnen, aan haar 5 kilometer. Wat gaan we verder doen? We kijken naar de autoverkopen. Die zijn fors naar beneden gegaan het afgelopen jaar. Eigenlijk ook de afgelopen maanden gaan we ook al over praten. En we hebben nieuws. Nieuws dat komt van Vestia. U weet misschien wel, die woningcorporatie uit Rotterdam. Gisteren werd bekend dat de topman 3,5 miljoen euro nog had opgestreken bij zijn vertrek. En vandaag wordt bekend zo dadelijk dat de huren voor nieuwe huurders omhoog gaan. En het een schijnt niet met de ander te maken hebben krijgen we allemaal zo uitgelegd. En we praten ook nog eventjes met Joost Vunnings vanuit Den Haag. En dan hebben we het over het Centraal Planbureau... maar ook over minister De Jager... die zegt dat we ons aan de Europese regels gaan houden. Daarmee geeft hij een belangrijk signaal af voor die onderhandelingen... die komende maandag gaan beginnen in het katshuis. Onderhandelingen, eigenlijk een soort tussenbegroting voor het kabinet. Dat en veel, veel meer zo nadat ik naar de klok van zes.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 ZIGO 1. Het nieuws van alle kanten. Werken wordt nog leuker met Office Basis van ZIGO Zakelijk.